Negen uur. Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. Minister Slob van Onderwijs noemt de situatie rond de eindexamens... op het Calvijn College in Amsterdam heel vervelend. Hij zegt dat de problemen zorgvuldig moeten worden opgelost. 77 VMBO'ers hebben nog altijd niet gehoord of ze geslaagd zijn. Vorige week kwam de school erachter dat er in het voortraject... bij de school toetsen van alles was misgegaan. De school durft niet te zeggen wanneer de leerlingen horen... of ze geslaagd zijn of niet. Tweede Kamerleden van D66 en SP spreken van een drama en willen zo snel mogelijk duidelijkheid. De Egyptische oud-president Mohamed Morsi is tijdens een zitting in een proces tegen hem overleden. Dat meldt de Egyptische Staatstv. Morsi werd in 2012 als kandidaat van de moslimbroederschap tot president gekozen... in de eerste vrije verkiezingen na de dictatuur van zijn voorganger Mubarak... In 2013 werd hij door het leger aan de kant gezet. Daarna zat hij vast en werd hij veroordeeld, onder meer voor de moord op demonstranten. Er dienden nog hoge beroepszaken tegen hem. Waaraan hij is overleden is onbekend. Mohamed Morsi was 67. Het Duitse vrouwenvoetbal-elftal heeft zich op het WK zonder puntenverlies geplaatst voor de achtste finales. In Montpellier was Duitsland met 4-0 te sterk voor Zuid-Afrika, dat in groep B alle duels verloor. Ook Spanje en China uit deze groep hebben zich geplaatst voor de achtste finales. Ze speelden 0-0 gelijk tegen elkaar. Daarmee werd Spanje tweede in de groep. China gaat ook door omdat het tot de beste nummers drie behoort. Tennisser Robin Haase is in de eerste ronde van het toernooi van Halle uitgeschakeld. Hij verloor in twee sets van de als tweede geplaatste Alexander Sverev. Het was de eerste keer dat Haase tijdens een gras toernooi tegenover de tien jaar jongere Duitser stond. Het weer vanavond is het rustig met nog lang zon. In de nacht daalt de temperatuur tot een graad of 15 bij weinig wind. Morgen weer zomers warm, 23 tot 29 graden. In de middag in het oosten kans op een regen Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Ik ben Rick Romeijn. Elk jaar beklim ik samen met duizenden mensen de Alp du West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 is dit en uh, het uh, album van uh, Astrid is alweer een tijdje uit. Uh, Lake Inside, uh, wij hadden uh, een beetje het genoegen dat we uh, dus een aantal nummers uh, mochten draaien en uh, dit was één van de nummers uh, die uh, daarop uh, staan. Welkom in het uh, tweede gedeelte van uh, deze uh, alternative FM. Zoals uh, gezegd, het zijn de Zandvoortse muziekweken. Uh, we hebben de, de, de, de derde, die, uh, die is vandaag, dat is uh, Ruud Hameling. Uh, Eigenlijk is het uh, vier, de vierde, want uh, we hebben Koen Alvarez in mei ook al ergens uh, gehad. Maar dat was niet aansluitend uh, geweest. En uh, ik bedoel, het is uh, leuker als je het aansluitend uh, achter elkaar hebt zitten. Eerst Wendy Moore, Bas Romeijn en uh, vandaag is uh, Ruud uh, de gast. Nou uh, Ruud, uh, het is alweer bijna, het is iets meer dan twee jaar geleden. Twee jaar geleden want toen was het... Uh, het Ook op het fietsen hier naartoe. Ja, Zo lekker. ja ik, ik, ik zag hem staan in de gang. En ik ja. dacht, Ruud is er al. Ja, <laughs> dat is echt, vind ik echt leuk. Het is heel lang ja. geleden dat ik met mijn gitaar op mijn knie naar, uh, ergens naartoe fietste. Ja. Oh ja, had ik was op les vroeger, toen ik 12 was ofzo. Oké, okay, oké. Okay. Ja, maar volgens mij had je dat gevoel ook twee jaar terug. Ja, dat vind je, echt leuk. Ga, ja. Misschien moet ik gewoon als hobby met mijn gitaar rond gaan fietsen. <laughs> weet je? Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Meer, ja, ik, ah, niet onderweg te ik zijn zou dan naar nou, Ik zou dan ook nog even dat ding meenemen die, waar dat ding in zit. Ja, die hè? Koffer, en dan, ja. <laughs> en dan ja. gewoon op de boulevard wat, wat ja. spelen, dat er misschien nog iemand zegt. Oh, dat zou ach, nog Ach, weet je, ach. Die man die speelt ja, zo mooi. Ja, we... <laughs> krijg je dat ja. weer. Uh, maar goed, nou ja, we hadden net al... Weet je al... trouwens waarom dakloze mensen altijd dezelfde liedjes spelen? Dat weet ik niet. Ze hebben geen radio meer. <laughs> oh, God. <laughs> heel flauw. Ja, is heel flauw. Ik geef heel vaak, <laughs> echt serieus, ik geef heel, heel vaak... Als ik geld geef, mis ik ja? dan daklozen. Ja, nou ja, het is, het is ook... Uh, maar goed, uh, ik, ik begrijp wel wat je bedoelt, want... Uh, ik, ik heb ze vaak uh, gezien. En eigenlijk, uh, ik ben ook uh, ergens in de jaren negentig een paar keer in zuid limburg op vakantie geweest. En dan was het stevast een uitstapje naar Haken. En daar zag je dan ook inderdaad het leed uh, wat dakloos uh, was. Ja. Sommige mensen uh, die, die, die deden eigenlijk helemaal niks. En de anderen zaten maar een beetje te tokkelen op een... Uh, ja. Ik kan me nog herinneren dat. Het er... viel mij heel erg op in. Uh, ja, sorry, als jij midden in een verhaal zat. ja Maar, maar goed, hij... maar dat, dat, dat beeld had ik dus met een accordeonist. Er ja. was ook iemand die eigenlijk. Daar was iets mee, dus om het dan maar zo te zeggen. Een ja, ja nee, maar is het is natuurlijk vaak zo dat uh, mensen in de situatie komen ja, maar goed, dat, geen keuze meer hebben. Nee, maar goed, uh, weinig, te weinig keuze. Ja, uh, hoe komen wij erop? Uh, dat had, had, had, had dus te maken met het feit het dat Ruud uh, met een fietsje uh, en een gitaar. Uh, zo zijn we erop gekomen over een dakloze Want anders denken de mensen maar waar ik hebben heb ze het nummer over. Ja, ja <laughs> dat, dat is het link. Um, nou ja, goed. Uh, the, the Wind Just Blew A Day Away. Dat de, de EP die heb je dus uh, dit voorjaar uitgebracht. Uh, ja. Uh, is het de bedoeling dat, uh, dat je... Ja, dat is weer heel ver voor de muziek uitlopen, uh, zou ik bijna zeggen. Uh, dat er toch nog meer EP's gaan komen? Of? Nee, als ik nu... Ja, een EP kan ooit misschien wel, maar ik ga nu weer een album echt maken. Je toch wel weer ja, een album? Tuurlijk, ja, natuurlijk. Altijd. Het stopt nooit. Ja. Uh, is het, is er, uh, als ik sto stop met het kunnen doen, dan stopt het. Maar anders is het een soort natuurlijk proces dat dat steeds blijft doorgaan. Ja, ja, ja. Dus na E-Racing want dat was een echt album. Ja. Uh, uh, komt er dus, uh, als ik jou zo hoor, uh, uh, het is een beetje prematuur nu nog. Ja, maar... ja, ik weet, ik, ik wil best hard op speculeren, maar de kans bestaat dat het uh, een Nederlandse wordt. Ik Nederland? In het Nederlands, ja. Dat gaat door de weg met, uh, die ik uh, ingeslagen ben, muzikaal gezien. Ja. Maar dat ik het dan ook in het Nederlands Proberen te schrijven, maar dat ga ik alleen doen als ik me net zo zeker voel over mijn Nederlandse tekst als over de Engelse. Juist, ja. Oké. Okay, dan, ben, dan, dan ben ik helemaal nieuwsgierig van nee. uh, hoe, hoe dat gaat uh, klinken. Ja, ik, maar ik heb 30 jaar minstens oefening gehad in het Engels schrijven. Ja. En uh, daar heb ik ook. Ik bedoel, ik heb ook wel een soort van uh, basis daarin. Ja. Voelt als, alsof het mijn eigen taal is. Maar ja. in het Nederlands schrijven heb ik eigenlijk liedjes niet heel veel gedaan. Nee. Dus dat is iets wat ik nog moet. Uh, dat is wel, ja, maar dat is, aan de andere kant is het ook wel weer een soort uitdaging hè, om, om iets te doen. Het komt door die uh, huiskamer en die kleine theatertjes waar ik de laatste tijd veel gespeeld heb. Mm -hmm. En ook door um, dat ik met Erasing Mountains al dacht van... hé, hey, waarom doen wij in Nederland altijd buitenlandse bands na? Hoe klinkt Nederland eigenlijk zelf? Daarom heb ik Erasing Mountains gemaakt. Mm -hmm. um, ik wilde zoeken naar een hedendaags uh, folkgeluid. Wat we, zo, zoals Nederland zou kunnen klinken. Mm -hmm. um, want dat is uitgestorven. Uh, uh, ja, dat is gewoon uitgestorven. Terwijl alle landen om ons heen hebben dat wel. Ja. He, de Eng Engelse landen hebben, hebben... Ierse muziek herken je meteen. Ja. Uh, Balkanmuziek herken je meteen. Ja. Flamenco herken je meteen. Ja. Spaanse muziek herken je meteen. Ja. En in Nederland is het dan een draaiorgel of uh, mancanelis. Maar ja, dat zijn eigenlijk... De draaihoogel is natuurlijk gewoon de oude DJ. Ja. Die speelt alleen maar de hits. En, uh, uh, en die Mank dat is eigenlijk voortgeborduurd op, uh, op, op hoe de Italianen dat uh, al heel lang doen. Ja. Dus maar... een echt Nederlands geluid is gewoon verdwenen. En ik vermoed dat dat komt door Kalfijn. Uh, ja, oké. Uh, nou ja, goed. En toevallig, toevallig dat mijn vader, die, is, uh, die wordt dit jaar hopelijk 80. En uh, die heeft een, uh, een, nogal een lijvig uh, boek uh, gemaakt. over 100 jaar familiegeschiedenis. Waardoor ik nog dichter op die wortels terechtkom. En uh, ergens inspireert dat muzikaal. Den, op den duur ook wel weer, denk ik. Dus misschien dat ik daardoor die slag ook. kan maken. Ja, het Maar mij... uiteindelijk, weet je wel. Ja. Je, je, je kunt niet. Ja, je bent wie je bent en je komt vandaan waar je vandaan komt. Ja. En het mooiste geluid is volgens mij het, het geluid wat het echtste is. Wat van jezelf is. En ja. Soms moet je een omweg maken om daar weer bij uit te komen. Maar misschien is thuiskomen dan wel heel fijn. Ik, ik hoop dat te ontdekken. Ja, nou ja, goed. Ik, ik, ik ben, ik, ik, ik, je triggert nu al. Ik bedoel, ik ben nu al heel nieuwsgierig naar hoe dat gaat klinken. Als het gaat gebeuren. Ja. Dus dan uh, ben ik er al heel erg nieuwsgierig naar. Dus dat sowieso, maar ik, uh, het is leuk als je ook als muzikant... dus je eigen uh, mogelijkheden gaat verkennen. Hè? Dus je verlaat de Engelse taal en je gaat het uh, ineens in het Nederlands doen. Dat, dat vind ik op zich al iets, uh, hè? Een, een stuk ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling... Dat is iets wat ik, ja, uh, dat, dat, dat vind ik altijd mooi aan een mens om te zien. Ja, hè? Dus, ik heb er altijd een soort angst voor gehad om het Nederlands te doen... omdat het zo gauw kleinkunst wordt. Ja, nou ja, dat kan, maar ik bedoel... Maar, ik van, nou, ja, dat wil ik niet, zeg maar. Ja, nou wel. ja, goed, ik bedoel, maar ik vind het uh, het, het loffelijke streven al... van uh, een soort uh, comfortzone uit te proberen te komen... en dan toch weer iets nieuws uh, te gaan doen. Kijk, dat, dat vind ik het mooie aan... He, muziek, hoe ik er dus ja, ja, als uh, doorgeefluik in uh, zit. Uh, kijk, het moet uh, niet op een gegeven moment een kunstje gaan worden. Nee, zo. dat is het. En het, uh -huh. ik denk ook voor alle mensen dat het ja. fijn is als je jezelf blijft uh, Ont ja, ontwikkelen. ontwikkelen ja. Ja. Ja. Um, goed, um, we gaan straks natuurlijk nog uh, onder andere uh, Nightfalls on the Town uh, horen. Daar zit volgens mij. Nou, niet meteen een draaiorgel, maar iets wat op een draaiorgel accordion, Ja, ja. een accordeon, ja. Ja, nou, accordeon zit er wel in. Dus... Ja, maar die heb ik nu niet bij, hoor. Nee, dat weet ik. Het, het, het, het nummer gaat heel klein uh, klinken. Ik had dan net iets uh, daarover al uh, gehoord. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig hoe die uh, straks uh, gaat klinken hier in de studio. Um, Lizzie V, ik uh, zei al, um, zij is in februari hier geweest. Op 14 februari, ik zal het nooit meer vergeten. En dat was uh, Valentijnsdag en toen heeft ze het nummer Little Big Secret niet akoestisch gespeeld. En wat uh, schetst mijn verbazing? Ineens uh, was dat uh, halverwege mei en toen had ze stiekem gewoon wel een opname gemaakt uh, over uh, deze song. In de, een akoestische versie. Maar uh, ik kan er ook bij zeggen: waarom draaien we hem dan nu toch weer uh, een paar keer. Elke week wel een keer bij ons in de ontho van Hem. Dat heeft alles te maken dat er een opvolger aan zit te komen. En dus is het nog eventjes doen met deze hele mooie song. The Little Big Secret van Lizzie V. What you don't know is critical, unbearable Above it all, so magical Invisible I live as I breathe it Ik ga het voor jou Als er zelfs niemand in zijn hoofd achter bleef. Ik ken een man. Die als het stil was. Echt geruisloos. Als hij aan nergens dacht. En hij voor heel even geloofde. Dat het kon. Gelukkig was. Hoe mooi we ook getekend zijn. Eigenlijk een vrouw die dubbel leefde, die twee mensen was. Ik ken een vrouw die alles dubbel had voor het geval dat ze samen eenzaam lag en ze voor heel even hoopte dat iemand het zag. niet zonder elkaar. Het nummer Scherven hoorde je van Frank van Gastre en het is van de Elias E. Zo heeft hij dat nummer, of eigenlijk... De EP omschreven. En dit was er een van Little Big Secret van Lizzie V... was wat je daarnet hebt kunnen horen. Uh, dat was uh, eigenlijk uh, waar Lizzy V um, toch bij ons de boel wist te lijmen eigenlijk. En ik uh, kan je vertellen, er komt een uh, nieuwe single aan. Maar wanneer die precies uh, aan gaat uh, komen, dat weet ik uh, niet. Dat is het geheim wat nog in Rokanje verblijft. Dat, kan, uh, dat, dat zeg ik er dan wel uh, over. Um, weer even nog één nummer wat we nog even gaan draaien. En dan is het de beurt aan uh, Ruud uh, nog met uh, twee nummers. Om uh, uh, ja, min of meer de Zandvoortse muziekweken een beetje af uh, te sluiten. The Dead Man's Mouth uh, hoor je nu. En dat is van Cut Skills. I got home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 On your chest and my eyes on the prize I feel this fever burning up and know oh, it is no surprise I hit it all oh, oh God, I hit my fun supposed to do when you lose the only place called home to you anybody here empathize with anyone in here get the hand up high let's whip up a move get energized the revolution won't be televised the execution will be in your hearts and minds so that we're humankind that we're not defined by corporate lies that so we're taught to buy but by the love we share all sorts of kinds put up your hands if you are my side get involved and get organized come on the landlord calls your rent's too late your contract's over. Dat was dus Benjamin Froh, de man die volgende week hier bij ons in de studio uh, is. En daarvoor horen we Skills met uh, Deadman's Mouth heet het uh, nummer. En we zijn dus nu toegekomen aan het uh, laatste, uh, ja, het uh, tweede blokje van twee. Waar ook de hele serieuze song uh, Nightfalls on the Town uh, wordt uh, vertolkt. Ja. Yeah. Uh, want uh, Ruud, dat, dat heeft ook uh, nog een, uh, een kleine introductie. Want uh, jij hebt het uh, liedje... Nou ja, ik dacht, uh, <coughs> omdat, uh, omdat het echt een Zandvoorts liedje bijna is... Ja, ik, ja. Dacht ik, ik moet hem dan vanavond vast van Jaap doen. <laughs> ja, maar... Dus, uh, maar het verhaal is, is dat uh, um, Jessica Piri, een meisje uit Zambia... had een jaar gestudeerd in uh, Duitsland... en kwam um, een weekend naar Zandvoort toe omdat het gastgezin had gevraagd wat zou je graag nog willen doen voordat je weer naar Afrika vertrekt. Toen zei ze ik heb nog nooit de zee gezien want in Zambia is geen zee. Dat is omsloten door land. En toen is ze hier in een mui gekomen en verdronken. En uh, dat duurde drie dagen voordat ze weer aanspoelde. En ik woon vlak achter de boulevard. Dit hele verhaal heb ik natuurlijk pas veel later gehoord. Um, maar ik heb een liedje gemaakt, ik geloof de tweede avond dat ze, dat ze zoek was. Het was een prachtige week, echt tienduizenden mensen op het strand. En het toerisme ging gewoon door terwijl zij vermist was. En ik vond dat heel erg schuren om te zien. Je zag echt letterlijk tien van die rubberbootjes van de reddingsbrigade de zee uitkomen. De hele dag door af en toe nog een helikopter boven. En van rechts naar links kwam er dan ineens een banaan... met twintig toeristen in je, in je blikveld, weet je wel. Dat ja. ging het dwars doorheen. Ja, en, um, en ik liep op een avond op de boulevard... en toen dacht ik, uh, dat is eigenlijk heel raar. Uh, iedereen is naar huis. De kermis staat stil. Um, weet je, iedereen is weer veilig. Het dorp is stilgevallen. De reddingsboot staat daar te druipen. En eigenlijk, uh, ja... Zij dus is gewoon nog in dat donkere gat daar aan de Horizon ergens. Niemand weet hoe het is. Ja. Ik vond dat. Uh, dus ik heb spontaan dat liedje ooit eens gemaakt. En uh, nou ja, er zijn nog veel meer verhalen. Die zou je kunnen vinden op mijn website uh, ja. ruudhowing.com. Um, maar um, laten we het gewoon spelen. Ja, blijft, blijft me goed. <middels> disappointed Ain't it something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 A sandcastle down, a weathered flag is stroking the air and waves farewell to the day that's done. And the summer takes another breath, for the sunken sun will rise. A far away bell tower chimes when falls on the town Right before the light dies speelt in ieder geval uh, voor uh, vanavond. Met slechts alleen een gitaar. Uh, A Night Falls On The Town. Het blijft voor mij eigenlijk nog steeds een nummer om kippenvel van te krijgen... als je uh, weet wat dus de geschiedenis uh, van het uh, nummer is. Uh, maar wel heel erg mooi, uh, mooi gedaan, Ruud. Waar we mee af gaan sluiten. Hè? Qua de, ja. Ik dan mijn ja. deel. <laughs> Het is ook een afscheidsliedje. Alleen, um, dat gaat helemaal niet over mensen die er niet meer zijn. Al zou die tekst dat uh, idee kunnen wekken. Maar is niet zo. Nee. Dat, uh... gaat over, dat gaat juist over dat je een hele mooie ervaring hebt gehad. Ja. En, uh, <coughs> en dan uh, weet dat je door moet. Dat je afscheid moet nemen van die situatie. Omdat je eigenlijk omarmt dat dat afscheid gewoon eigenlijk logisch is. Of waardoor er weer ruimte... Komt voor een nieuwe ding. Okay. Now we'll pretend Nog terug te vinden op het album Erasing Mountains. Want dat, uh, dat is het nummer wat je hebt kunnen horen. Maar dan in uh, een akoestische versie zoals hier. Uh, en op de studioalbum uh, klinkt die heel anders, maar wel heel mooi. Ruud, dankjewel. We gaan zo nog even de afsluitende, het afsluitende gesprek nog even voeren. Nu uh, weer tijd voor Streetwise Songs. Jaskeles is dit met Forever.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 Define past you know one Give you sweet love lovey, love yeah mm.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 was dat met uh, Ready to Dive daarvoor, Jaskalis en uh, Forever. Het is uh, kwart voor tien en de uh, setting of de set uh, zit erop. Um, Ruud heeft uh, gespeeld. Uh, ik ga altijd even vragen, vond je het uh, wederom weer leuk om even gewoon in je eigen dorp uh, te zijn? Oh, oh, oh sorry. Oh. Ik, vind voor jou. ik vind het altijd leuk om bij jou langs te komen. <laughs> dus anytime. Als ja. jij het ook leuk vindt. Ja, zeker. Ik bedoel, ik vind, vind het uh, leuk. als uh, We moeten niet zeggen volgende week weer. Dat, nee, uh, maar, dat uh, moet wel een beetje een soort van bijzonder blijven voor ons allebei. Dat, dat denk ik ook. Uh, dus als er weer uh, straks een aanleiding weer ergens is... Uh, dan kunnen we dat altijd nog een keer uh, weer overwegen. Um, nou ja, we hebben het al even gehad over, uh, de pla over een plan... Uh, dat, uh, waarbij je jezelf weer een beetje uitdaagt... Ja. Uh, dat je ja. dat je uit je comfortzone uh, moet, moet gaan komen, uh, want uh, we, ja, je weet niet uh, hoe het uh, Nederlands talig uh, gaat uh, klinken ja. uit uh, de mond van uh, van jou. Ja, als ik dat ga doen, dat ga ik zeker onderzoeken. Ja. Dus, uh, dus ja. Uh, nou, nu moet ik, nu krijg ik, ik weet dat bepaalde iemand hier naar luisteren. en dat ik dat dan ook weer moet gaan herkennen <lacht> straks. Dus, nou ja. Maar even nog één ding, want. Uh, want daar komt toch weer, hè, want je vertelde daar nou net iets over. Maar je hebt toch ook wel iets met historie. Ik bedoel, uh, Zeker, je, ja. jij hebt uh, de, de, de muziek, geloof ik, ook geschreven van de gouden eeuw. Ik hoor al een keer van, uh, van een serie over toen, toen New York 400 jaar bestond. Toen kwam ik ja. eigenlijk voor het eerst mee in aanraking. Dat was tien jaar geleden. Ja. Voor, voor een serie voor de Avro. Ja. Um, de regisseur daarvan die vroeg me toen uh, of ik muziek wilde maken. Die, het heden aan het verleden verbond. Mm -hmm. En ik denk via jaar na die serie... Um, vroeg hij me via, voor de NTR voor een serie over de Gouden Eeuw. en die, uh, Dat was 13 delen van 50 minuten met muziek. Of tenminste, uh, met, uh, gewoon over hoe de Gouden Eeuw verlopen was. Hè? Ja, ja. Een historische serie. Een beetje op een BBC-achtige manier heel mooi uh, um, ja, verteld. Nou, ook en toen iemand? moest ik ook die muziek gaan maken. Dus daarom kwam ik er ook achter... dat, ja. ik, uh, dat wij dus niet meer een eigen geluid hebben in Nederland. Tenminste, dat, bedoel, het is niet echt een soort... Uh, uh, hoe heet dat een dat ik dat nou ontdekt heb. Nee. Iedereen weet dat natuurlijk als je erover nadenkt. Maar ik dacht wel van waarom is dat... en waarom ja. kan ik daar niet iets mee doen? dus Ik ja. vind dat interessant. Waarom... Ja. Ja, ik, ja ik, ik, ik kan je, je gedachtengang kan ik, kan ik daarin zeker in, uh, in volgen. Uh, in, in dat opzicht. Uh, maar goed, dat is, uh, je hebt iets met historie. Dat is één. Uh, maar je bent ook iemand die ben je ook iemand die verbindt. Hè? Dat je dus uh, een verbinding wil slaan tussen, tussen bepaalde werelden. Of uh, wat uh, dan ook. Nou, ook ja, zowel ja, qua muziek als qua mensen, denk ik. Ja. Ja? Ja. Maar ik heb. Ja ik heb ook uh, niet het consortium gedaan maar de kunstacademie ja. en, uh, um, misschien is dat wel waardoor ik uh, die kant ook uh, ontwikkeld heb zeg maar dat ja, ik het ja. leuk vind om om uh, combinaties te maken of in concepten te denken en te denken van hey voor dit om dit verhaal goed te brengen ja. werken die ingrediënten goed bij elkaar ja. want dan krijg je de juiste Kleur, met jongetje ja, ja. zeg maar voor het ja. Uh, uh, muziek uh, is dan bij jou ook een soort schilderij eigenlijk, als het ware. Ja, ook wel ja. Ja, ja geluids uh, ja, schilderij zou je kunnen zeggen. Ja. Nou ja, het is, het is een duidelijk verhaal. Uh, ja. uh, maar goed, je, in, in, in ieder geval. Nou ja, Het is een heel duidelijk vaag verhaal. <laughs> een duidelijk vaag verhaal, maar goed. Uh, uh, kijk, het, het is altijd wel mooi als je in, probeert in de hoofd van een kunstenaar ja, of een ja, ja. muzikant te, te kunnen kijken. Want dat, dat, dat, dat vind ik altijd wel leuk... als je dan op een gegeven moment... dat, uh, ja, dat je dan je ideeën probeert uh, ook onder woorden te brengen. Dat heb je nu uh, ook uh, in deze uitzending een beetje uh, geprobeerd, geprobeerd, ja. geprobeerd te doen. Um, goed, um, ja, ik, ik, ik ga je nu uh, weer richten op muziek? Of uh, zeg je nou, uh, ik heb de, de EP uitgebracht... het nou, is ook ja, wel ik... weer eventjes uh, mooi geweest... Nee, het is nooit mooi geweest. Ik heb nee. een beetje een, een, een periode... waarin ik mijn aandacht even... op wat andere dingen moet richten. Ja. Um, maar ik ga in het najaar... in ieder geval weer spelen met Ricky een paar keer. Mm -hmm. En... Uh, um, dan ga ik... schrijven en doen. En, en misschien wel... Nee, zeg ik nog iets heel vaags. Ja. Maar misschien wel een soort van... Uh, als dat album er komt... ook werken aan... een. Uh, theatervoorstelling. Dus dat zou ook een soort di ding zijn... wat ik voor het eerst ga doen. Um, maar dat lijkt me heel mooi. Om zeg maar dat nieuwe album... aan een theatervoorstelling te koppelen. En dan echt een heel... Uh, goed verhaal daarvan te maken. Ja, want dat, uh, dat uh, verhaal... Uh, daarvoor kom je natuurlijk ook naar het theater... om het verhaal te kunnen luisteren en te horen. En dan ook... Ja, de muziek erbij uh, te horen en te versterken. Ja, dat kan elkaar versterken. Dat vind ik mooi. Ja, dat ja. ik. Ja. Dank voor je komst. Uh, Dankjewel wederom. dat je me hier uh, wilde hebben, Jaap. Ja, en en uh, ik vind dat jij ook. Ik ga dat in mijn eentje doen. Dit is een oorverdovend applaus. <laughs> okay. Voor uh, dat jij zo ongelooflijk uh, de Nederlandse muziek... En maar ook de, de, zeg maar, de alternatieve Nederlandse muziek zo'n warm hart toedraagt en, en ook uh, lokaal zo uh, je best doet voor ons muzikanten. Dank je Ruud. Uh, dat vind ik erg fijn als afsluiting van deze fijne Zandvoortse Bye. muziekweek. Hè. Dat uh, doet mij goed. Goed, uh, we hebben natuurlijk nog uh, wat van onze muzikale vrienden uit Volendam. En dan weten de meeste mensen, dan komt hij weer met Alaska. Nou, Dat zullen we dan ook inderdaad uh, maar gaan doen. Plee for peace. And when I'm shot the so love is the die of age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 Het is een beetje zoiets als uh, ja, uh, dat Sympathie voor de Devil verhaal. Wat, uh, wat ooit Rolling Stones uh, hebben gedaan. En dat heeft Alaska ook uh, gedaan. Nog eentje. En uh, dan uh, gaan we met Benno uh, weer op stap. En uh, het uh, afsluiten voor deze donderdagavond. Dit is Feline en ik zeg tot volgende week. Ik bang ben